De oppositie vertrouwt de belofte van de minister niet en vindt dat het luchtruim nu al dicht moet voor de lawaaiige EWAC-toestellen. Hille heeft nu de steun van VVD, PVV en CDA, maar die willen wel een onafhankelijk onderzoek naar de overlast. De ministers van Financiën van de Eurolanden hebben hun twijfels over het nieuwe Griekse bezuinigingsplan. Dat heeft een aantal van hen gezegd bij het begin van een vergadering in Brussel.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 Amerikaanse militairen zijn in opspraak geraakt omdat ze op de foto zijn gegaan met een vlag met erop een SS-logo. De foto werd in 2010 in Afghanistan gemaakt, maar het bestaan ervan is nu pas bevestigd door het Amerikaanse Korps Mariniers. Op de foto staan scherpschutters die in Afghanistan gelegerd waren en ze plaatsten... Het plaatje destijds op een weblog. Het korps Mariniers zegt dat er actie is ondernomen tegen de militairen. Het is de tweede keer dit jaar dat het korps zich moet verantwoorden voor een actie van militairen. Er circuleert ook een filmpje waarin militairen over dode lichamen van talibansstrijders plassen. Het weer vanuit het noordoosten opklaringen vannacht overal matige vorst. Morgen overdag veel zon en droog en min 3 graden. Ook zaterdag nog zonnig en droog. Daarna wordt het wissel, wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.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 Van, uh, van, die, uh, van die 3FM uh, zooi Want ja, uh, we willen er toch even draaien Keep your head up In de bewerking van Jordi Zwart dat heeft te maken, Marcus, omdat jij het vanmorgen zo'n mooi nummer hoorde, toch? Ja, ja, ik hoorde hem trouwens niet in Eerste instantie, Zalantiebedradio. Ik hoorde hem om drie uur nog een klein stukje. Ik ben naar de website gegaan en dacht, uh, wow, uh, Dat heb is... ik weer gemist in ja, ze heeft het uh, goed bewerkt, moet ik erbij zeggen. Want het origineel van Ben Howard uh, ken, ken ik ook. Maar uh, de ik vind manier het origineel waarom... ook erg mooi. Ja, ik, dat bedoel zij, ik. Dat bedoel zij geeft daar gewoon echt een bijzondere twist aan. Ja. Ze heeft het, ze, dat heeft ze zeker gedaan uh, 17 februari noteer het in je agenda Dan uh, verschijnt het uh, nieuwe album van Jory Zwart Het uh, debuutalbum En uh, of het allemaal niet genoeg is Op uh, 2 maart, maar dan moet je nog wel heel snel Bij zijn, wil je kaarten krijgen Nog bij de cd presentatie in Paradiso, en ik heb het genoegen Dan dat ik op 14 april Aanwezig mag zijn in Utrecht In Tivoli, en dan heb ik zelfs nog Een gesprek met uh, Jory Zwart waar... maar Uiteraard natuurlijk hier in Alternative FM, uh, het een en ander over gaan vertellen. Want uh, dat uh, hebben we dan toch wel iets. Ja, we moeten iets ermee doen, vind ik. Uh, sowieso uh, is het uh, nu al uh, toch al heel erg een vlucht genomen, deze Joris Zwart. Sinds het winnen van de Grote Prijs van Nederland uh, december 2011 hè, Marcus, want ja, uh, ze had toen toch ook al een hele goede indruk uh, gemaakt. Ja. Op die dag. Zeker. Uh, met haar uh, medebandleden, onder andere Reinier Scheffer, die uh, min of meer ook in, in, uh, ja, min of meer in de begeleiding ja, band of uh, doet. En uh, ik heb ook uh, laten vertellen dat ze samen, uh, dan heb ik het alweer weer over Jordi Zwart zelf, dat ze samen met Okke Punt een aantal nummers gaat schrijven. En ze heeft er zelfs een aantal over. En dat wil ze, dan, wil ze dan nog een keer uit gaan brengen op het tweede album. Nou, dat is genoeg informatie, denk ik wel voorlopig. Waar het mee kan doen. Uh, leuk is net uh, dat ik een uh, berichtje heb uh, gekregen van Sophie Verline. De, dat nummer wat je net uh, om, voor 9 uur hebt uh, kunnen horen. Daarin uh, zegt ze... Ja, ik zou heel graag uh, bij jullie uh, willen spelen. Nou, dat uh, vinden wij helemaal niet terug hoor. Zeker als je dat nummer Ik Zwijg uh, hebt uh, kunnen horen. Want het is zo'n verschrikkelijk mooi nummer. Ik, uh, ik, ik zou bijna zeggen... Het is, uh, het is gewoon... Uh, Heidloos. Je zit gewoon ergens in een soort hangmatje. Dat doet het mij aan denken. We gaan weer naar de Rob Akta Award, want daar gaat het om deze avond. En er zijn nog drie bands die nog voorbij moeten komen. En Pepe Fischer stelt ze aan jullie voor. Deze kant op graag, want wij gaan verder met de vierde en laatste voorronde van de Roppaak 2011-2012. We zijn over de helft, we gaan verder met de vierde band van deze nu al gezegende onvergetelijke avond. Um. Nederlandstalige poprock met een lekker rauw randje krijgen jullie voor je kiezen. Ze inspireren hun songs op wat ze in het dagelijks leven meemaken en hoe ze er tegenaan kijken. En dat doen ze niet al te zwaar over. Gelukkig maar. Het wordt gewoon lekker rocken en feestelijk hier op het podium. Sinds januari 2010 zijn ze live bezig. Dat betekent dus dat het tweejarig feestje al geweest is onlangs. Toch hebben jullie het een beetje goed gevierd, op rekenen. En dat we zo ongelooflijk pokken weer hebben, dat komt door deze jongens. Luister naar de naam en geef een applaus voor Steenkool. Dank je. Patronaat Harlem? Voel dat windje. Voel je hem? Voel je hem? Dat betekent maar één ding. Dat betekent maar één ding. Up. The shit is on. The shit is on. Our shit is on. The shit is on. The shit is on. The shit is de shit is on The shit is on The shit is on was shit is on the, the, shit the shit is The shit is on Doe een monster op je mouwen ik ga de stad niet in de weg Ik op je dochter, vol m'n voeten gasten weg weg. Want de shitstorm gaat door brullen. En je hebt geen flauw bedoel Geen genade, geen concessies Ik heb geen tijd voor dat genoel Want als een steenkoude tsunami Wordt je heen en weer gesleurd Hard de the fuck up? That's a the shit? Is hard. This shit is up. This shit, is hard. shit is hard. our shit. Is This shit, shit, shit is This can see the shit's Vet respect voor al je kracht. Het is al zinloos zonder vetten. Deze shitstorm, heeft de man. Maak je klaar, man. Deze zinstorm is nog lang niet uitgedoofd. Het keert om vorm nog een ronde. Je wordt van al je kracht beroofd. Wat hart als steen. Goud als het Rap het zo je lijf er niet Maar dat de mis is begonnen. Dan gaat het niets meer. Come on, come on Wat als die hier stond, in Je mag er niets meer tegen.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 We noemen dat een intermichel, waarin hij... Uh, kijk, hij, hij etaleert zich natuurlijk al genoeg. Ja. Maar daar kan hij echt even, even, even zijn ding doen, weet je wel. Dan staat hij in de spotlight. En zo, uh, zo staat iedereen op de juiste plek binnen, binnen Steenkoud. Ja. Uh, we horen ook iets Melkweg. Uh, gaat het al zo hard met jullie? Nou, daar staan we nog helemaal niet hoor. Nee, nee, nee. Kijk, we, wij spelen de, de halve finale van het Amerganza Festival. In de P60. Weet je, en...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 er staat alles op. Muziek, je kan alles beluisteren. Er staan zeven demo-nummers op. Luister het lekker, uh, word lekker lid van ons Facebook ding, dan kun je ons in de gaten houden. En, uh, ja, we zien jullie bij een volgende gig, zou ik zeggen. Dankjewel. Jij ja, ook bedankt, man. Het zou heel vet zijn, het zou heel vet zijn, als in het middenstukje jullie alle handjes even omhoog gaan en we even lekker gaan springen. Ja, dacht ik. Even voelen dat je leeft, oké? Okay? Kom maar. Ik reken op jullie, hè. Here we go, het laatste nummer heet steenkoud. Mm -hmm. ZE voel je op die kaal tot in het liefste van je lijf? Kan je uit de van de spieren, terug naar de graaf, dan leg je op die, niet? Energie schiet hem op, adrenaline en level staat door door de hoog Als een koude teken, vind ik het om je heen, zoals Steenkoud Rob de echte, nee, hey yo, Jack Hill, hey man, wat is dit? Het is de enige echte Steenkoud, die in de rockpip De dag van die fabriezen en van niks aan je kop Niks te verliezen en je houdt niet meer op Vechten geen zin, de strijd is ongelijk Dus geef je lekker over, voel je kaal in je op. Bob Steenkoud! Is de niet te snel. Nu de zaken klanten. Hoort u de zieken? Dit is bijzonder. Jullie zijn elkaar van een slecht jouw konden. Slecht jouw mag nu. Dus je over je nek erover en voelt die kou, je lijkt op. STAY KOUD Het is dus voor beste niet te stoppen. Haken in het poos aan jouw huur en we klappen We horen dat je ziet het, en dit is bijzonder We zijn daar op een STAY KOUD STAY KOUD De lekker te huppelen op het podium om, het, uh, om de zooi een beetje lekker warm uh, te houden, want ja, uh, uh, Marcus die had ook een beetje bevroren handen op het moment dat die stond de vrouw te gevreerde daar uh, voor het podium, maar wat een kou was er buiten, <laughs> Ik weet Goed. nog dat het de eerste keer is dit geweest dat ik ergens in uitgaansgelegenheid was en een bak koffie heb besteld. Nou, dat, dat is wel heel erg uh, opmerkelijk. Nou ja, oké, okay, dat was het uh, steenkoud. Zij wonnen de vierde voorronde, kan ik je dus nu ook al vertellen. En uh, de, de joggenclub die je later hoort, dat waren de uh, runners-up. En dan gaan we het tot het eind toe bewaren. Wie van die runners up, nou uiteindelijk zeg maar uh, in de finale komen te staan op 30 maart of 31 maart, ik weet het niet meer precies uit mijn hoofd, uh, in de finale van de Ropak daar wordt. Maar we gaan weer verder met uh, de volgende band. De voorlaatste act van vanavond lieve vriendjes en vriendinnetjes komt in tegenstelling tot uh, de andere acts uit Harlem Jawel. Um, en dat is meteen te merken. De sneeuw heeft deze mensen niet ervan weerhouden de weg naar het patronaat te vinden. Ze zijn nog niet zo lang bezig als duo, maar uh, ze kennen elkaar al jaren en hebben al in verschillende uh, combinaties muziek met elkaar gemaakt. Verschillende soorten muziek, maar dit is eigenlijk behoorlijk vers, als ik het uh, goed begrepen heb. Matthijs hier, die heeft vorig jaar ook meegedaan. Toen maakte hij hele mooie, sferische filmmuziek met beelden en al erbij. Er um, werd er enorm op gereageerd door jullie ook als publiek. en Toen kreeg hij heel veel van mensen advies van, doe wat aan uitbreiding, doe, en kijk nou. Hij heeft zichzelf geklant. Uh, het is niet helemaal gelukt, maar eigenlijk is de tweede versie een beetje knapper geworden. Dus uh, Matthijs baalt als een stekker. Um, ik weet het wel tegen, of niet? Ja, okay. god, flauwe grappen sta ik hier te maken. Laten we beginnen. Ze worden geassisteerd door 14K Visuals. Geef een enorm applaus voor Baptiste. Ja. about Jordan, preaching the baptism of repentance for the remission of sin. Turn away from your sins and be baptized, and God will forgive your sins, as it is written in the book of the prophet Isaiah.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 bij baptist ben je gekomen, maar uh, ja, Matthijs Koster, dat is de andere kant. Uh, hoe ben je erbij gekomen? Ja, we zaten bij elkaar in de klas. Ja. We hebben echt iets vijf bandjes met elkaar gezeten. We hebben nog een keer zijn we tweede geworden, met, derde geworden met de kunstband. Dus we waren altijd wel met elkaar een bandje, maar er waren dat meerdere mensen. Ja. En toen uh, Vorig jaar hebben we ons diploma gehaald, hij is HAVO, ik, ik mijn VBO. En toen we een beetje, zaten we, toen we klaar waren met examens op, op de grote markt, zaten we een beetje te denken van wat gaan we volgend jaar doen. En hij was altijd wel een beetje met elektronische muziek bezig, ik. We hebben ook voor toneelstuk op school muziek gemaakt. En toen was het van ja, laten we een keer dingen samen doen. Ja. En uh, toen was het na de, toen alle scholen weer begonnen. wij we hebben het tussenjaar, dus wij hadden eigenlijk niks te doen. Toen die dag zijn we ook vroeg bij elkaar gekomen, zeiden dus kom we gaan beginnen. En sindsdien is het een beetje het balletje gaan rollen. We hebben... Hij kwam met gitaarsempeltjes. ik kwam weer met drum. Uh, samen zijn we synthesizers gaan bedenken en hele ja, composities maken. Ja. Uh, nou, composities, Matthijs, dat deed je vorig jaar uh, tijdens de Drop Act Award ook. Maar ja. Toen zat je echt alleen met een, volgens mij, een elektrische gitaar. Elektrische gitaar, akoestisch ja. en uh, piano, keyboard, ja. ja. Uh, alles in één. Ja, uh, ja. nou ja. Ja, dat... ja. niet alles in één, maar je, je, je, je begrijpt wat ik bedoel. Uh, dan het ene instrument en dan het ander. Mm -hmm. ja. Klopt. Um, wat je vorig jaar ook tegen mij vertelde was dat je uh, filmmuziek, dat, dat, dat uh, sprak jou het meeste aan. Klopt, ja. ja. Wat is daarna nou nog van overeind ge gebleven? Nou, die combinatie vind ik nog steeds heel erg leuk. Ja. Zoals je kon zien vanavond ook met die visuals van 14K. Ja, dat hoorde gewoon bij elkaar ofzo, zonder hun waren we maar de helft, zeg maar. Heel sfeerisch. hè? Ja, we begonnen ook, we begonnen met Baptist. dus. dus we hadden wat geluisterd en toen zei ze, ja, het is heel sfeerisch mogen we een keer met jullie repeteren? Dus zij ging een beetje achter hun laptopje van, ja, dit is wel een coole beeld, dit is wel vet. En toen zijn wij weer verder gegaan en toen we wisten dat we echt door waren, toen hebben we echt twee weken daarna gezegd van, jongens, willen jullie meedoen? En toen zeiden ze meteen van, ja, dit, dit is echt te gek. Want je kan veel meer toevoegen aan een nummer waar het even stil ligt kan je weer heel druk gaan met beelden en ja, je kan dingen uitleggen eigenlijk. Um, ja, muziek is natuurlijk uh, heel apart. Uh, bijna niet in een hokje te stoppen. Dat wil ik, wil ik ook niet eens. Want, uh, maar uh, wat, wat, wat, wat zijn je, wat zijn je, uh, ja, uh, je doelen nog? Uh, wat, welke doelen heb je dan nog? Uh, kijk, vorig jaar heb je daar in je eentje gestaan. Maar uh, uh, nu ben je met Dimitri uh, samen op, pa op pad. En met nog iemand uh, die, uh, die er bovenin uh, stond. In het kraaien en wat. Maar wat, wat wil je ermee? Wat ik ermee wil... Uh mezelf verlengen en... Uh, blijven zoeken naar... Uh, nieuwe muziek, zeg maar. Ja, waar, waar luister je naar? <laughs> waar ik naar luister? Ja, waar, waar luister je zelf naar? Welke soort muziek? Uh, elektronische muziek, dubstep. Uh, meer akoestisch elektronische... zoals Bibio. Ja. Ja. Ja. Haal je daar ook gewoon dingen uit... waarvan je denkt, verrek, doet hij dat zo? Uh, ja, ik ja? denk wel dat er heel veel... Muziek, dat ik dat er gewoon allemaal opneem en uiteindelijk zelf ook er iets van maak. Ja. Soms dan speel ik iets en dan denk ik van hé, hey, maar dat ken ik al van een ander nummer. Dan denk ik van ja, dat is. Uh... Ja. Probeer, je, probeer je dan samen met hem uh, er een, een, een eigen tijdse draai eraan uh, aan te geven? Ja, nou eigen van onszelf, ja. ja. Eigen draai. De, Het uh, de derde nummer van vanavond was uh, volgens mij ook mijn derde nummer van vorig jaar. Maar dan totaal anders. Dat, dat vind ik wel heel leuk. Dat, ja, het is gewoon een nummer van dit jaar, maar ook een nummer van vorig jaar. Hoe bedenk je het allemaal? Want dat fascineert mij eerlijk gezegd ook hoor. Ontstaat er iets? Ja, ik kan niet in dat kopje van jou kijken, dus... Ik bedenk het niet, maar je gaat gewoon zitten spelen en, en wat in je opkomt. Dat, en dan hoor je weer iets en dan ga je daar weer op verder. En, Bedenken er weer iets anders bij. Dat is, dat is leuk van elektronische muziek dat je gewoon dingen kunt loopen. en dan kun je er weer iets bij doen of iets afhalen of iets vervormen. Wat, wat zeg je, Dimitri? Het hoeft er niet in één keer op. Je kan gewoon, als je een piano'tje hebt, kan je daarna kan je nog totaal andere toonhoogte. Je kan alles eraan veranderen wat je wil, weet je? En, dus het is niet dat je drie akkoordjes speelt en zegt: dit is het. Het is drie akkoordjes en dan begint het pas. Dan ga je echt los. Dus heel, heel, uh, het, het bouwt wel alles op. Ja, klopt. Maar we, ja, we, hebben, we bedenken het ook niet vanuit, we gaan zo en zo'n nummer maken. We het tweede nummer van vandaag, die begint met een hele diepe bas. En die gaat dan steeds omhoog, totdat hij zeg maar, op, op, op zijn goede toon is. En dat hebben we ooit bedacht, van, ja, daar kunnen we mee openen. Want dat is wel vet, als je eerst een heel laag iets hebt. En daarna kom je weer goed. En toen was het na een tijdje van, nee, maar... Het, nummer op zichzelf is al vet, zonder dat het überhaupt een opening is of wat dan ook. Het was gewoon, het, het, het hoorde in elkaar. Als je het wegknipt, dan is het dat nummer niet meer. Hmm. Dus even goed uh, luisteren naar, uh, naar wat jij zegt in ieder geval. Uh, uh, ja, nou ja, uh, waar, uh, waar willen jullie, uh, zeg maar, jullie muziek het liefst op welk podium, wat, waar willen jullie het brengen? Want het is zo, zo verschrikkelijk uh, eh, ja, uh, exclusief haast. Ja. Overal, ja. het liefst, ja. Ik, uh, het maakt jou niet uit? Nee, het maakt mij niet uit. Overal, het liefst. Nog even een afsluitende vraag aan jou, uh, Dimitri. Uh, waar zijn jullie uh, te vinden? Op het internet? Ja? Uh, we hebben een, uh, een Soundcloud. Daar staat zich de muziek op, dus dat is het belangrijkste. Dat is uh, www.soundcloud.com slash baptistsounds. Ja. We hebben een uh, Twitter. Dat is twitter.com slash musicbaptist. We hebben een... Uh, een Oh, Baptist Music is die. Baptist Sounds, ja oké. Okay. Uh, uh, uh, op Twitter dus. Het verandert elke week. En googlen, dan moet je wel echt naar Baptist Electronic Harlem. Want als je het woord Baptist googelt, dan krijg je al die Westboro Baptist Church. Je krijgt allemaal christelijke gemeenschappen. Maar daar hebben wij niks mee te maken. Oké, okay, het is duidelijk. Uh, nou uh, Mathijs, dankjewel. Alsjeblieft, ja. En jij ook. Ja, graag gedaan. <laughs> zo onder de experimentele muziek kunnen zetten wat uh, Dimitri en Matthijs hebben gebracht. En die Matthijs die was ook vorig jaar actief als uh, solo muzikant uh, bij het uh, Drop Act Award. En toen uh, zei de jury tegen hem inderdaad van uh, joh, doe eens even wat aan uitbreiding. Dat heeft hij dus uh, nu inmiddels uh, gedaan. En dit was het resultaat van uh, die um, ja, min of meer uh, stille hint die de... ...de jury aan hem meegaf. Nou, we hebben er nog uh, één klaarstaan... ...en daar gaan we nu naartoe. En dat wordt weer geïntroduceerd... ...door de heer P.P. Fisher. Jawel, de tijd vliegt als je plezier maakt. Toch, meisje? Wat heb je voor viezigheid in je handen? jij? Ja, doe je dat vaker? Um, want we zijn immers alweer toegekomen aan de laatste band van vanavond. En niets is wat het lijkt, en dat bleek ook al bij de vorige band natuurlijk. Maar deze band gaat het optreden van 20 minuten dat zij voor jullie gaan verzorgen. Een transformatie ondergaan waar ik niet al te veel over ga zeggen, want daar gaan ze gaandeweg het optreden zelf, het een en ander over mededelen. Is het hier of is het daar? Statement, making a statement, no cause, but listening to. You are standing still and you don't move No expectations, nothing to prove You are standing still and you don't move No Expectations, nothing to prove You're seeing touch, we've never seen Je als daar, en ze eindigen als de yuko club. Yukon Club. De Yukon Club. Ja. Yeah. Yeah. Uh, waarom Geert? Uh, nou, de Yukon Club. Nee, waarom, waarom daar? Ja, we, spelen ah. al, we spelen al vijf jaar onder de naam daar. En uh, met zangeressen hebben we gedaan. We hebben, we hebben John Stone gespeeld. Je wilt dat maar niet weten. Op een gegeven moment, toen kwam er een andere zanger, dat was ik dan. En nou hebben we besloten van met de komst van uh, Alex, een nieuwe bassist. Eh... Uh, we hebben besloten om uh, zeg maar, echt gewoon helemaal opnieuw te beginnen. Slechtere nummers weggooien. We gaan gewoon door met het beste wat we hebben. En de, de insteek is gewoon anders. Gewoon veel professioneler. en Gewoon vaker repeteren. En niks aan toeval overlaten En de Yukon Club, uh, ja, dat is het vehicle daarvoor wat we gaan gebruiken. Ja. En het past al een beetje. Onze, dit is eigenlijk onze eerste officiële show toch? Als de Yukon Club. Okay. En het weer is echt zoals Yukon. Want Yukon is, uh, is een gebied in Canada. Ja. Een heel groot gebied en er wonen echt, ja, er wonen, er wonen misschien uh, 30.000 mensen of zo ja. En het is immens groot. Elf keer groter heb ik me laten invluisteren ja. dan Nederland. En ja, dat is echt, uh, dat, dat past wel een beetje bij onze muziek, weet je wel. Weet je, die, toch een beetje die, ik weet niet, die raarheid van de natuur. Dat spreekt ons dus heel erg aan. We zijn natuurliefhebbers, we wandelen ook heel veel. Ja. <laughs> nou goed, uh, zeg maar, hoe ben jij bij de Bint uh, gekomen, Alex? Uh, nou, ik... Uh... Ik heb altijd in een andere band gespeeld. En uh, nou, op een gegeven moment, uh, persoonlijk uh, vatte dat mij niet meer zo. En uh, nee, ik, ik, ik was bevriend met eigenlijk uh, alle drie deze jongens. En eigenlijk is er nooit echt te sprake gekomen dat ik uh, iets ging doen in de band. Maar op een avondje stonden we in uh, Paradiso, als ik me goed herinner, bij een band die we allemaal eigenlijk wel vet vonden. En toen zeiden we tegen elkaar, uh, eigenlijk is het wel vreemd dat we dit allemaal vet vinden, maar dat we niet met elkaar muziek kunnen maken. En uh, nou, hun waren op zoek naar... een. Uh, ...naar een nieuwe muzikant om bij uh, de You Club te spelen. dus zei ik, nou, ik wil het al een keer proberen. En, uh, van het een kwam het ander. En nu zit ik hier. Ja. En dit is je eerste officiële show onder de naam The Yukon Club. Ja, dat is... Beter uh, kan ik niet zeggen. Ja. <laughs> uh, de muziek. Lars, ja. hoe omschrijven jullie dat? Ja, rauw, maar toch ge gelikt en catch <laughs> ja, ja, ja. nee dat kunnen we niet nee, maar rauw, rauw en gelikt dat ik dat tegenstrijdige dat we dat toch wel uh, willen uit, ja, uitstralen ja. Uh, en vooral met dat you dat, dat rauwheid dat we daar ook uh, dat dat we daar ook vandaan hebben Oké, okay, duidelijk verhaal. Uh, uh, dan ga ik even naar de drummer toe, uh, dat is Joep. Uh, ik, ik, als ik, kijk, ik hoor net het verhaal van Geert, we gaan het nog even wat professioneler aanpakken en dat soort dingen. Uh, dan ga ik me iets voorstellen. Uh, als jullie muzikale dingen uh, in elkaar gaan zetten, dat moet dan leuke gesprekstof uh, onderling uh, gaan opleveren. Ja, nee, absoluut, we zijn, uh, we zijn al bezig om, uh, om ons eerste cd daadwerkelijk te gaan uitbrengen. Dat wordt een EP. Die komt eind 2012, begin 2013, Dan zal die uit gaan komen. Daarvoor zijn we ook al met mensen gaan praten. En zijn we heel blij met dat we ook, nou we beginnen als de You Club, ook meteen een boeker hebben. En daarnaast zijn we wat met de producers in gesprek. En die zijn allemaal heel enthousiast. Dus dat is heel leuk. Daar was altijd een beetje het bandje wat ze zelf leuk vinden, maar echt betrekken deden we niet. Uh, uh, nou is dus bijvoorbeeld een vriend van, uh, van Geert, verhalen, eigenlijk van ons allemaal, uh, is nu ook bezig met, met de vormgeving. Dus het wordt echt, de groep wordt groot, het team wordt groot. En dat is, uh, dat is misschien wel de eerste stap naar professionaliteit. Want je met zoveel mensen werkt, moet het uiteindelijk ook echt iets gaan worden. Anders, anders heb je al die tijd met z'n allen voor niks in gestoken. Dus uh, ik denk dat dat uh, een beetje de eerste stap is die we doen. En dan uiteindelijk natuurlijk de, voor ons de lang verwachte EP voor, voor uh, het Nederlands publiek en hopelijk daarbuiten... De, Eerste het roer is vanavond ook gewoon echt in één keer drastisch omgegooid. Ja, ja, zag je het een beetje? Oh, een beetje wel, ja. Ja, ja er zit wel een hoop emotie achter voor ons, weet je wel. We zijn, er, we zijn klaar met daar en uh, gewoon echt alles eruit gooien. maar ook gewoon goede vrienden van ons, waren gewoon aanwezig nu. En dan is het wel mooi dat je dan op zo'n manier dan even afscheid kan nemen van iets waarvan hun heel veel hebben meegemaakt. En ook begrijpen van, ja, we begrijpen wat jullie doen en we staan er achter. Ja, dus dat is een beetje het uh, verhaal. En nog één uh, ander verhaal. Ik hoorde je iets over het Paard van Troje in Den Haag vertellen. Wat is dat nou uh, voor, uh, voor, uh, voor iets? Heel stiekem al, hebben we ooit al een keer een, een, een try-outje gedaan uh, in het Paard van Troje dat was, eigenlijk, dat was eigenlijk nog gewoon onze oude naam. Maar dat was, ons, dat was eigenlijk de eerste show van onze bassist. En uh, ik zat zo in mijn hoofd met Patronaat en Rob Akda En ik dacht van, oh, ik kijk zo uit naar deze show. Hè. Ik kom gewoon uit Haarlem en ik, Patronaat is gewoon... Is gewoon top op het bill, weet je, in de regio. Dus ik sta daar in het van Trooje, wat zeg maar ook een oké okay tent is. <laughs> op Nederlandse begrippen. En we spelen ons laatste nummer en ik, in emotie van uh, bedankt, weet je wel, het was, echt, het, was echt, het was echt gezellig druk en mensen die deden echt mee met ons. Dus ik roep zo keihard uh, patonaat, jullie waren te gek, zo echt patonaat. Zo echt volle bak die de microfoon heet. En toen, en toen, toen hoorde ik de drummer, uh, hoorde ik joepen, hoorde ik, uh, ik, Oh, en die, tik, tik, en bam, een nummer ingezet, weet je wel. Gewoon, uh, niet meer over praten, gelijk van podium af naar het nummer. Dat is echt... Ja, dus daar zijn we niet meer welkom, mee. Dat is een leuke anekdote als ik het uh, zo hoor. Even nog uh, de afsluiting uh, voor jou. Uh, waar zijn jullie te vinden op het internet? Op de uh, uh, Die verwijst dan nog even door naar ons Facebook direct. Yukon is met de Griekse I-U-K-O-N. Ehm... Uh, ja, en voor de rest, uh, like, uh, like ons. Uh, binnenkort op Facebook. Dus als je dat intinkt, kom bij Facebook. Uh, en dan houden we je, je even op de hoogte. Dan krijg je de eerste singles al binnenkort online komen. En dan, uh, of demo, moeten we even kijken wat we ervan maken. We zijn bezig. Dank jullie wel. Ja, Graag gedaan. Yo. Yes. Dank je wel. Dit is ons laatste nummer. Ook ons nieuwste nummer. Deze gaat uit aan de mensen van het patronaat. Mensen van Amfitrieten. Pak je hè. En alle mensen die door de kou zijn gekomen hier naartoe te komen. Wij zijn de Yukon Club. Song, to the river That streams of soft To the sound that it makes Nature has it's wise To make things so clear A mirror right you'll find Only a few habitants Living in the summer sky but with nothing, nothing more than rivers, streams, and lights. Only if you have time. Living in the summer sky there with nothing, nothing more than rivers, streams, and lights. I'm sky Filled with nothing more Time rivers, streams and lights If only a few habitants Living in the summer sky Filled with nothing more Nothing more Nothing more Time rivers, streams and lights Yeah stay only you and next i Tot zover uh, de Yukon Club en tot zover ook deze uitzending van uh... Alternative FM. Ja. Ja, deze het zit er De daar special. De Robakda wordt special en uh, we stoppen ermee. We hebben er nog eentje die we nog uh, gaan draaien voor het nieuws van 10 uur. En wat ons betreft graag tot volgende week. week. But I just wanna stay out.